Het ministerie van Volksgezondheid en Seward van Linden gaan maandag met elkaar in gesprek over de levering van 40 miljoen mondkapjes. De Volkskrant schrijft vandaag dat de opiniemaker samen met twee compagnons vermoedelijk flink heeft verdiend aan import van mondkapjes uit China. Terwijl hij het deed voorkomen alsof hij er niets aan overhield. Rienus van Kanthout heeft zijn eerste zegen geboekt in de IndyCar Series. De 20-jarige VK was de snelste in de Grand Prix in Indianapolis. Het is voor het eerst in 23 jaar tijd dat er weer een Nederlander in de IndyCar Series wint. De laatste was Arie Luyendijk in 1998. En Ryan Babel heeft dubbel pech nadat de spits eerder deze week niet bij de voorlopige selectie voor het EK voetbal zat. Heeft hij nu ook naast de Turkse titel gegrepen met zijn ploeg Galatasaray. En Besiktas werd op doelsaldo kampioen. De ploeg scoorde één goal meer dan de concurrent uit Istanbul. Het weer nog, vannacht blijft een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag en de loop van de dag weer buien, de zwaarste die vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon nog door. Het wordt opnieuw niet warmer dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. No. I'm Tennessee. I'll be.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 dado lo de tu partida pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy van. Ik Ben maar een mens Van vlees en bloed Ben maar een mens Van vlees en bloed De schuld ligt niet bij mij De schuld ligt niet bij mij Kijk eens goed in de spiegel en Zeg wat je ziet Zie jij het zo helder Of zie je het niet Zeg me wat je dan ziet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 De schuld ligt niet bij mij Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM Come around and spend the night You know you do it right